Janke Wolfhuis met het NOS-journaal. Bergers van het neergestorte vliegtuig van Germanwings... hebben inmiddels van alle inzittende lichaamsdelen geïdentificeerd. Er zijn bijna 3000 lichaamsdelen gevonden. En het zal volgens justitie in Frankrijk veel tijd kosten... om ze allemaal te identificeren. Ook de computer van co-piloot Andreas Lubits is onderzocht. En daaruit blijkt dat hij in de dagen voor de ramp op internet gezocht heeft naar methoden om zelfmoord te plegen. Ook zocht hij naar informatie over de beveiliging van cockpitdeuren. Vanmiddag is ook de tweede zwarte doos van het toestel gevonden. En daarop staan de vluchtgegevens. KPN-topman Ilko Blok ziet af van een bonus van 425.000 euro. De vakbonden eisten dat hij de bonus terug zou geven, anders dreigden ze de CAO-onderhandelingen op scherp te zetten. Blok schrijft dat het in het belang van KPN is dat de CAO-onderhandelingen constructief en zuiver gevoerd kunnen worden. Tussen 6 uur ochtends en 10 uur avonds mogen er geen kansspelen op open tv-zenders worden uitgezonden. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. Hij zet daarmee het wetsvoorstel door dat zijn voorganger Teven vorig jaar zomer naar de Kamer stuurde. De huidige wet op de kansspelen is zo'n 50 jaar oud en er staat niets in over online gokken. Volgens het wetsvoorstel kunnen gokbedrijven een vergunning krijgen voor websites die zich op de Nederlandse markt richten. De Amerikaanse evangelist Robert Schuller is overleden. In Nederland was hij jarenlang op zondagochtend te zien op RTL 5 als presentator van Hour of Power. Schuller was 88 jaar oud. De evangelist begon in 1970 met tv-uitzendingen en mengde bijbelse ideeën met psychologie van positief denken. In zijn toptijd bereikte Schuller 20 miljoen kijkers in 180 landen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en minder wind. Temperatuur is rond het vriespunt. Morgen in het noorden en het oosten droog met hier en daar zon. De rest van het land is, heeft het bewolkt. Met morgenmiddag wat regen en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het. N Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 Okay. Sres is uh, de single, maar uh, in dit geval hebben wij dat uh, eventjes omgedraaid. Uh, dit was het nummer The Prophet, namelijk van uh, Alaska. Uh, dat is van het uh, album Prospero. Vorige week hadden ze de, ja, min of meer de albumpresentatie in het uh, mooie Paradiso in Amsterdam. En inmiddels uh, hoor je ook nog het een en ander aan Soundcheck. Ja. Mooi hè. Mooi klinkt dat? Oh, wat klinkt dat toch mooi? <laughs> Tessa Affilié is uh, straks uh, degene die uh, hier uh, samen met uh, een aantal vrienden, muzikale vrienden, uh, een aantal uh, nummers uh, laat horen hier bij Alternative FM. En Tessa uh, komt uit uh, Haarlem net als Bas en Tom. En ja, we hebben er ook nog een. En die zegt uh, vanavond ik uh, speel mee in het kinderkoord. En dat is Ariane. Dus ik uh, ja, moet, moet ik het eigenlijk zeggen. Dus, uh, <laughs> maar goed, uh, dat is uh, wat, uh, wat het uh, hier uh, gaat worden straks. Uh, tussen 8 en 10. Uh, terwijl Marcus het, uh, de boel aan het inregelen is. Uh, ga ik nog uh, vertellen wat we uh, nu gaan draaien. Want uh, dat uh, is ook natuurlijk uh, wat, wat nog niet stilstaat. En zij komt uit Rotterdam. En zij heet Linda Kreuzen. En zij heeft aan het begin... Eigenlijk aan het eind van het afgelopen jaar een EP uitgebracht. Echt een beetje een uh, rauwe versie. Uh, maar ook een akoestische uh, aantal nummers staan erop. Vijf stuks, één hidden track. Uh, dit is toch wel, denk ik, uh, naar mijn idee een beetje de betere van het, uh, van het spul. Tenminste, dit is mijn muzikale voorkeur. En uh, dat is Lonely Blues. En die hebben we wel eens eerder gehoord uh, van haar.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 We still wander. Nexus Shape met uh, Beautiful. Daarvoor de Lonely Blues van uh, Linda Kreuzen. Het bracht de tijd op uh, kwart over acht. Uh, we zijn nog uh, druk uh, bezig om uh, het een en ander even uit te proberen. Dus het zal eventjes nog wat, uh, wat tijd in de beslag nemen. Maar uh, zo dadelijk dan uh, gaan we toch echt uh, het een en ander uh, doen hier bij Alternative FM. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, voor je klaarstaan. Zoals uh, bijvoorbeeld deze dame. Zij komt uh, uit uh, IJmuiden. En ik heb begrepen dat. Uh, door Zandbergen de muziek samenstellen of de muziek pleinet moet ik eigenlijk zeggen binnen CFM dit nummer heeft opgenomen met non stop systeem It is night stars and dreams pass by the good so the of colors in this path. voordat je moet uh, zingen? <coughs> Did you ever walk through the wilderness Lost in a lone wolves Howling in the distance A chill runs to your bone Use your instinct Make fire on your own Kill a deer with your bare hands And cook them on the stove That's right, can you navigate? What's east and what's west, you better find your way Sing the Boy Scouts so we don't graduate This is life with that survival, now step up your fucking game Are you man enough? Are you strong, are you rough, are you tough, tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong, are you rough, are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Can, can you, you hold on, on when the night is long? Despite a raging storm, can you still be strong? Can you climb the mountain to the top against all odds? Say, fuck it, I will not give up. Can you be the alpha male, the one who can't destace the wrong flow and all your masculine? Can you fight with every last breath you have inside? Can you look death straight into the eyes? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough?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 She wants your time What you gonna do Better compromise She's coming straight for you Better get ready Better hold tight There gonna be fights that last around all night Better ask yourself Can you handle this? Are you mad enough For the real shit? Are you mad enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you mad enough? Are you mad enough for love? Are you mad enough? Are you strong, are you rough? Are you tough? Are you mad enough? Are you mad enough? Oh Are you mad enough? Are you strong when you rough? Are you tough? Are you strong when you rough? Are you tough? Are you strong when you rough? Are you to? Are you strong when you rough are you tough? En dat was hem, Jack and the Weatherman. Oftewel, uh, Sebastian Weerman en uh, Barry Nelson heet hij geloof ik. Uh, dat zijn de mannen die op 18 april gaan ze de, de EP presenteren in het Patronaat. Nou, als ik uh, daar uh, tegenover me uh, zie uh, staan, dan zijn er uh, daar een aantal mensen ooit uh, geweest. Van Bas weet ik het zeker dat hij uh, er geweest is. En van Ariane weet ik het ook. Dat, uh, maar Tom is er ook geweest. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja zie je, zie je? Die, die, die, die zegt ook ja. Uh, alleen, ik weet niet van Tessa of, je, of ben, je, ben je wel of niet geweest. Ik ben ook geweest. Jij bent ook geweest. Maar ook alsgene uh, uh, die, uh, die mag uh, zingen. Nee, nee, als achtergrond. Ja, nou, daar gaan we wat uh, aan doen uh, vanavond. Uh, want uh, jij maakt ook uh, hele leuke liedjes. Uh, of eigenlijk hele mooie liedjes ook. Uh, tenminste, dat vind ik. En, uh, het, het viel me op uh, ineens. En uh, ja, dat, dat, dat er ook nog een link uh, staat met je buurvrouw, dat wist ik niet. Tot uh, in november, maar goed. Uh, maar uh, vandaag uh, is, het, uh, is het jouw feestje. Dus, uh, dus ja, ik, uh, ik ben benieuwd wat je, wat je allemaal gaat uh, doen. Heb je er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Je hebt er helemaal zin in. Ja. Uh, betekent dat ook dat je... Uh, want we gaan zo direct natuurlijk uh, een aantal nummers van je horen. Uh, ja. Dat je al, uh, ja, ik zeg dan, uh, snode plannen hebt... om, uh, om echt met uh, materiaal te gaan komen binnenkort, of niet? Nou, ik heb heel veel nieuw materiaal geschreven de afgelopen maanden. Of nou nee, heel veel. Ja. Een paar nieuwe nummers. Een paar nieuwe nummers. Ga je die ook laten horen <laughs> vandaag? Ik ga ik laten horen, ja. Ah, dat, dat vinden wij altijd heel erg leuk. Ja, ik vind Een, het ook leuk. Ja. De, de primeur. Een primeur. Uh, nou, goed. Ik, ik ga bijna uh, nu aan je vragen welke twee nummers uh, ga je nu uh, laten horen. Ik ga nu uh, The Harvester uh, spelen. Ja. En Butterfly. Uh, zit daar een, een nieuw nummer tussen of niet? Nou, uh, Butterfly is niet zo heel nieuw. Uh, maar wel uh, een jaartje oud pas of zo. En uh, The Harvester is wel heel nieuw. The Harvest is wel heel nieuw. Ja, heel nieuw. Uh, ja, want uh, jij maakt uh, gebruik van uh, YouTube. Dus we kunnen binnenkort uh, wel iets uh, verwachten daarvan. Ja. Nou. Het ging een leuk filmpje van uh, <laughs> alternative. films. <events. laughs> ja, goed. Nou, uh, laten we beginnen. The Harvest. En daarna was dat ook alweer. Butterfly. Butterfly, oké. Okay. Huh. The har Harvester Glanced into nothing In the burn sealed sky And her heart was dressed in Ooh. deluded love Tot de laatste klank is. Uh, ik, ik, ik, ik zie ook meteen die wuivende. Riet. Uh, van die, ja, hoe noem je dat? Van die rieten uh, dingen. Van die tarwe dingen. Van die, van die korenvelden. Dat ja, is het woord. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat, uh, dat, dat, dat zie ik dan helemaal. Augustus is het nog niet, uh, Tessa. Dus uh, nee, we willen toch even nog even, even de zomer nog, uh, nog even meemaken. En dan. Uh, dan is het wel tijd voor de oogst hoor. Dus, uh, goed, uh, de andere. Nou, dat is denk ik wel meer uh, van toepassing denk ik. Dus langzamerhand. Ja. De butterfly. Hoewel, het is nog een ja. beetje, beetje frisjes buiten. Maar ik denk dat het beter weer er wel aan gaat komen. Laat maar horen. Never realized that I'm yes. Ik uh, vind dit uh, wel een heel uh, een goede ja, een tekst die uh, denk ik ook wel bij mede geen. Ja, hoe moet ik het eigenlijk goed zeggen? Uh, uh, wat de wereld nodig heeft een beetje. Uh, ja. Een beetje terug naar de basis en opnieuw beginnen. En eigenlijk uh, gewoon weer hè, uh, vrij zijn. Dat, dat idee kreeg ik een beetje bij, uh, ja. bij dit liedje. Uh, ja, uh, terug naar uh, het, het zo vrij zijn als een vlinder. Ja. Vind je vrijheid ook belangrijk dan? Ja, ik vind vrijheid wel uh, zeker belangrijk. En uh, het gaat ook over, um, over dat je soms denkt van... Hey, uh, of als er een nieuwe fase komt in je mm -hmm. leven. Net zoals bij een vlinder dus. Mm -hmm. Dat je denkt van. Hey, wat, uh, wat gebeurt er nou met me. En dan uh, blijkt het achteraf toch iets heel moois te zijn. Net als een vlinder heel mooi is. Ja want een vlinder is ook heel mooi. Ja, en, ze, ze, oh. la, en wat het bijzondere van. Van een vlinder is. Hij laat zich meebewegen Of zij laten zich meebewegen op de wind. Ja. Dat is het, uh, het mooie van een vlinder. Heel mooi ja. ja daarom uh, denk ik dat je dat liedje ook geschreven hebt. Uh, of, niet? Nou, of is niet, Nou, nou, Het nou, is het, het proces niet helemaal? van een vlinder, zeg maar. Dat vond ik uh, ja. een, mooie, een mooie vergelijking met het proces wat je in het leven ook wel eens hebt: uh, ontpoppen, uh, ja. eerst een rubs en dan. Uh, ja. Ik begin, hem, uh, ik begin hem te snappen. Maar ja. we gaan zo direct uh, natuurlijk nog een blokje van twee doen. Ja. Laten we eerst nog even naar de muziek uh, teruggrijpen. Dankjewel voor, uh, voor zover. Dat was uh, uh, de kop is er in ieder geval af. Dat was Tessa Filier. Uh, nu, eerst weer tijd uh, voor mensen die we ook uh, vorig jaar in de studio hebben gehad. Het zijn er ook niet de minste. Het zijn de heren van Julius. En dit is hun nieuwe single. Uh, dat moet ik gewoon eigenlijk uh, gewoon... Ik doe dus. Gewoon oh, het knopje aanzetten, Jaan dat is uh, give it up. Arnhem, daar komt ze vandaan. En uh, dit was uh, van een album van een tijdje terug alweer. Ik geloof zelfs uit uh, 2012 dat ze dit uh, heeft uitgebracht. Toen dus zaten we nog in de oude studio uh, van uh, ZFM. Van uh, ZFM Zandvoort aan het uh, Gasthuisplein. Maar goed, tegenwoordig uh, resideren we hier. Dat is altijd wel even een stuk prettiger en ook wat ruimer. Um, een album wat uh, vorig jaar is gepresenteerd in Biddersoet Amsterdam. Yellow Grass. En is de tweede single alweer van het album More Than You Should Know. zijn de techneuten als je ze nodig hebt? Waar zijn ze? Waar zijn ze? De techneuten als je ze nodig hebt, want we gaan beginnen. Dus uh, ja, niet meteen uh, die, uh, dat ding aanzetten, want dat, is, uh, dat, dat hoeft niet meteen. Maar goed, <laughs> uh, dit was uh, more, than, uh, uh, uh, uh, nog eventjes. more Than You Should Know van uh, uh, Yellow Cross. Ja, want uh, dat was een beetje de deal dat we er eentje nog even zouden draaien. Nou, dat hebben we dus uh, gedaan. En inmiddels uh, zijn. De dame en uh, de heer, in dit geval uh, Tessa en Bas, uh, er helemaal klaar voor. Want ik uh, denk dat de andere twee, doen die niet mee? Nee, die doen niet mee? Nee, ze doen niet mee. <laughs> dus, dus, uh, dus we gaan gewoon uh, een duet uh, krijgen. Tenminste, uh, in ieder geval uh, een, uh, een tweetal wat, uh, wat, uh, wat, wat aan het werk is. Bas uh, speelt gewoon de gitaar en Tessa die zingt er natuurlijk bij. Welke uh, twee uh, nummers uh, ga je ons laten horen? Ik ga laten horen Right Feels Wrong. Right Feels Wrong, ja. Yeah. En Magical Mary. Oké, okay. laat horen. Komt ie. We been waiting on. Mine. To feel finally alive A smile from ear to ear But this war is still a fact. Fighting, pushing, pulling me back Ja, uh, ik vind hem ook hier, er zit er, uh, hoe gevaarlijk intuïtie soms kan zijn, zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. dat is inderdaad waar. Ja, ja. ja. Dat klopt. Ja. Als je denkt dat je goed zit, zit je helemaal mis. Ja, of niet. Juist. Of niet, of niet. Maar dat is het, het, het is hoe je het dat maar dat wil het uitleggen gaat. natuurlijk. Ja ja. ja, ja, ja. De tweede die je nog... Uh, de tweede die ik ga spelen is Magical Marys. Ook een hele nieuwe. Een hele nieuwe. Een hele is, nieuwe. Is heel mooi. The deep magisch. Dankjewel. Dat is het zeker. Dat vind ik een mooi compliment. Ja, <laughs> ja, maar je bent ook magisch. Nou, <laughs> goed, we gaan straks in het tweede uur nog een blokje van twee doen. Dus ja. wat dat gaat, uh, gaat dat helemaal goed komen. En uh, dan denk ik heb nog wel even tijd over om nog even een beetje bij te kletsen over uh, wat je allemaal nog gaat doen. Ook een Halemmer en ook iemand die uh, we hebben gezien bij uh, de serie's Request, namelijk Isaac Bullock en Friends, Hier is Lioness. Your body's shiny, style, your heart is strong, it's diamond. Your body's strong, is gold. Baby, wipe your eyes, you gotta hold. So, get him and set you free. Got an old soul, forget You was living here, she was hands waving your wife. escaped yeah. You safe. Yeah. Never gave you, never would. You walk the world, will take care of business. when call you Wat nou heel erg leuk was, was net dat Bas die kwam even een stukje naar voren lopen en die denkt, hé, hey, dit is wel bekend. Uh, maar wat is het geval? Bas speelt met Isaac. Dus dat, uh... wat zeg jij Bas, sorry, uh, nog een keertje? Want... Af en toe. Af en toe. Ja, af en toe. Uh, uh, is dat uh, Bas, even nog één ding, maar is dat uh, met, uh, met, met, met, die, met die sessies die hij soms uh, doet of niet? Ja, heb ik in het verleden veel gedaan met Isaac. Ja. En uh, nu ja af en toe een uh, snabbeltje tussendoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, en dan zoeken jullie elkaar uh, nog wel even op. Uh, of hij vraagt jou van, uh, nou Bas... Nou, we, gaan, uh, we chillen af en toe. Ja, ja, ja. ja. ja Zet de stad in of zo. Ja. Nou, ah, ja goed. Uh, nou, oké. Okay. Ik, uh, ik, ik, ik, ik weet nog dat je het, het terloops nog even zei. Uh, buiten alles om uh, bij dat interview wat, uh, wat ik toen had... Uh, Tijdens uh, de voor van de Rob hakda wordt Ik kan me nog herinneren. Goed, uh, dat was een uh, leuk internet zo. Oh, ja, uh, mis... oh, dit liggen we even vast voor het nageslacht. Ja, nou, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zal hij uh, leuk vinden. Uh... Maar het uh, nummer dat is uh, best wel uh, serieus. Uh, het nummer gaat over een, uh, een dame die zich heeft uh, ontworsteld. Uh, uh, ik ben even de naam van, uh, van, de, van de dame zelf uh, kwijt. Maar ze heeft zich uh, ontworsteld. Uit De Klauwen van Kony, uh, Want dat uh, is ook heel duidelijk uh, nadrukkelijk... wat hij het over heeft uh, in deze song. En ja, uh, het is uh, alles gaat uh, ten opbrengste... van um, uh, de series Request actie van 2014. Um, Free your Girl heet dat geloof ik. Uh, dat was... Uh, dat was uh, nee, Hands of Our Girl. Zo was het. Dat was, uh, was een beetje het uh, verhaal van, uh, van deze... Serious Request van 2014. Maar uh, wij hebben ook iets met Serious Request 2014. Want we waren aan het werk en ineens horen we een opname ineens voorbij komen. Ja, dat is, uh, dat is ook heel erg leuk. Een uh, van die grappenmakers die staat daar ergens uh, <laughs> achterin verstopt. Uh, goed, het is uh, bijna uh, 9 uur. Dan hebben we er nog eentje uh, staan. Ze hebben het album hebben ze al uh, uitgebracht. Ze hebben dat ook uh, gepresenteerd. Ik geloof dat, uh, dat ze dat een tijdje terug in de Melkweg uh, hebben gedaan. Het is ook een band die behoorlijk uh, onder de aandacht uh, is uh, gekomen van Henny Vrienden. En die vindt dat natuurlijk wel heel erg uh, goed uit, moet ik erbij zeggen. Ik heb het over deze uh, groep. en uh, Dat is My Baby. En hun single heet Uprising. Tot aan het nieuws van 9 uur.